3 uur. Het NOS-journaal. Renate Evers. Voor het eerst in 3,5 jaar is de Amerikaanse economie gekrompen. In het laatste kwartaal van 2012 kromt die met 0,1 procent. De daling komt door de grote bezuinigingen in de defensieuitgaven. Een kwartaal eerder groeide de Amerikaanse economie nog met 3,1 procent. De krimp komt voor analisten als een verrassing. Zij waren uitgegaan van een groei van ruim een procent. De Tweede Kamer wil een nieuwe brief van het kabinet over de toekomst van de EU. De oppositie is heel ontevreden over een vorige brief... naar aanleiding van de speech van de Britse premier Cameron over Europa. Volgens de oppositie is niet duidelijk genoeg welke taken... het kabinet wil overhevelen van de EU naar Nederland. PVV-leider Wilders vond de eerdere brief flut... en D66-leider Pechtold sloot zich daarbij aan. Ik zeg het niet snel, maar we hebben nog nooit zo'n flutbrief gekregen... als over dit onderwerp. Dit is bedrukt papier en meer niet. De regeringspartijen VVD en PVDA zullen de nieuwe brief van premier Rutte niet tegenhouden. Maar benadrukken wel dat Cameron de Nederlandse agenda niet bepaalt. Volgens hen kan het kabinet best later met uitgewerkte voorstellen komen. Rijkswaterstaat waarschuwt voor hoogwater in de noordelijke provincies. Het water in de Noordzee en de Waddenzee zal door de combinatie van harde wind en hoogwater worden opgestuwd. Vooral bij Den Helder en Harlingen. Rijkswaterstaat neemt zelf geen maatregelen, benadrukt een woordvoerder. Op basis van onze modellen uh, geven wij zo'n waarschuwing. Dan lichten wij autoriteiten, daar horen hulpverleningsdiensten ook bij, die lichten wij in. In die hulpverleningsdiensten, uh, havenautoriteiten en waterschappen, die kunnen op basis daarvan hun maatregelen treffen. Maar daar gaan zij dan zelf over. Rijkswaterstaat verwacht rond 10 uur vanavond de hoogste waterstand bij Den Helder en bij Delfzijl rond half drie vannacht. Ook de politie op Ter Schelling heeft gewaarschuwd voor hoogwater. Eigenaren van geparkeerde auto's bij de haven... hebben het advies gekregen om hun auto's daar weg te halen... omdat de parkeerplaats vanavond blank komt te staan. De Fiat en de politie zijn op verschillende plaatsen in het land... seksclubs binnengevallen. Volgens een woordvoerder van de politie zijn de invallen... in het kader van een onderzoek naar fraude. Er zijn onder meer invallen gedaan bij panden... in de Amsterdamse binnenstad en in Utrecht. Later komt de politie met een toelichting. Bij de beëdiging van een lid van gedeputeerde staten in Zeeland is van alles fout gegaan. Zo las commissaris van de Koningin Pijs de verkeerde tekst voor. en stak gedeputeerde Schönknecht haar linkerhand omhoog. in plaats van haar rechter. En ook bij de eet ging het niet goed, vertelt de staten Givier. De woorden die ze heeft uitgesproken. zo waarlijk helpen mij God almachtig. Daarbij heeft ze het laatste woord alle machtig uitgesproken en uh, ja daar zijn we ook door verschillende mensen op gewezen dat dat niet correct is. De provincie Zeeland beedigt Schönknecht in maart opnieuw op advies van een hoogleraar staatsrecht. De gedeputeerde is wel gewoon aan het werk.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 ANEB, verkeersinformatie. Spoedreparaties veroorzaken op tal van plaatsen vertraging. Onder meer op de A1, Hengelo richting Apeldoorn. Bij Deventer-Oost, 3 kilometer file. Op de A10, de Ring van Amsterdam richting Amersfoort-Utrecht... bij de Zeeburger-Tunnel, 3 kilometer. A27, Breda richting Utrecht bij Nieuwendijk, 4. De rechterrijstrook is dicht. A50, Apeldoorn richting Arnhem. Daar staat tussen Knobend, Beekbergen en de afrit Hoenderlo 5 kilometer. Daar zijn twee rijstroken dicht. Tussen Uitgeest en Beverwijk rijden tijdelijk geen treinen op last van de politie. De vertraging kan oplopen tot meer dan een uur.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 Dit is Radio 1. EO, dit is de dag. Thijs van den Brink en Elsbert Grutteke. Goedemiddag, mooi dat u luistert naar Dit is de Dag. Met hier aan tafel ethicus Jan Forstenbos, Erik Driessen en Jaap Naaktgeboren over de... Exodus van getroffen Zweeuwen in 1953 naar de Noordoostpolder. Marcel de Haas en Paul Alexander praten ons bij over de herdenkingsdienst voor Alexander Dalmatov, de Russische asielzoeker die zelfmoord pleegde. Straks onze dichter bij de dag. Ja, we gaan praten over de zaken rondom de Russische asielzoeker Alexander Dalmatov. Er is de laatste twee weken veel om hem te doen geweest. Laten we even luisteren. Er hangt een waas van onduidelijkheid over de zelfmoord van Alexander Dolmatov. Naar Nederland gekomen, gevlucht, omdat hij bang was dat hij gearresteerd zou worden. Hij zat in een cel voor afgewezen asielzoekers die op uitzetting wachten. En pleegt zelfmoord omdat hij het ergste vreest als hij naar, naar Rusland terugkeert. Het kabinet is, uh, is geschokt over wat er gebeurd is uh, uh, met Dolmatov. Er was een mysterieus afscheidsbriefje. Het was alsof iemand hem gedwongen heeft, of dat hij onder druk heeft geschreven. Ik heb haar als koningin en moeder gevraagd... om me te helpen uit te vinden wat er met mijn zoon is gebeurd. Hij was mijn enige zoon. Vanmiddag wordt er een herdenkingsdienst voor hem gehouden in Amsterdam. Paul Alexander, jij bent een van de organisatoren van die dienst. Hoe gaan jullie hem herdenken vanmiddag? Er wordt een dienst voor hem gehouden in de Russisch-Orthodoxe Kerk... in de Jordaan in Amsterdam... En dat is om uh, nou ja, uh, voor zijn ziel te bidden dat hij uh, naar God gaat. Ja, dat gaat daar gebeuren. Gaat u erheen? Uh, ik ga er zo naartoe, ja. ja. En worden er verder nog toespraken gehouden, is de verwachting? Uh, nee, er worden geen toespraken gehouden. Het is echt de priester die gewoon uh, het gebed leidt. Ja, en is dat op verzoek van zijn familie, of wie heeft dat besloten? Nou, dat is op, bezoek van zijn, uh, op verzoek van zijn familie. Het is eigenlijk vanuit Nederland aangeboden om dat te organiseren... Um, de, in Rusland zal ook nog wel een dienst volgen, maar ja, omdat het om zelfmoord ging... is het een beetje een ingewikkelde zaak om een kerkdienst te regelen. En in Rusland is dat ingewikkelder dan hier in Nederland. En toen bleek dat in Nederland uh, de priester bereid was om uh, een dienst te houden... vonden ze dat in ieder geval heel, heel uh, prettig dat het kon. Oké. Okay. Um, heb jij een idee wat er gebeurd kan zijn met hem? Uh, nou ja, zoals er al werd gezegd, de zaak is echt omgeven met onduidelijkheden. Uh, wat uh, helder moet worden en waarschijnlijk ook wel kan worden gemaakt... is wat er de laatste dagen met hem gebeurde. Want hij is de zondag voor zijn dood is hij dan op het politiebureau in uh, Dordrecht uh, gekomen. Omdat hij uh, nou ja, na een oproep van het AZC, zoals nu blijkt... Uh, is de politie gebeld en heeft hem gearresteerd... omdat hij in een zeer uh, verwarde toestand verkeerde... in ontreding wordt er gezegd. Uh, misschien even goed om hieraan voorafgaand... het was een uh, lid van de oppositie in Rusland... hij is naar Nederland gevlucht uh, met een politiek motief... heeft zich hier gemeld, werd afgewezen... en uh, kwam toen in een uitzetcentrum terecht. Ja. Um, nou, ja, moet ik even vanaf het begin... Nou ja, nee, u mag daar verder gaan. Uh, nou, uh, er kwam een afwijzing. Hij uh, verbrak eigenlijk het contact met uh, zijn omgeving. Dat wil zeggen, hij heeft nog wel contact met zijn moeder gehad, maar dat uh, ging heel moeizaam. Hij vertelde zijn moeder dat zijn telefoon niet meer goed werkte en hij verkeerde ook een beetje in slaperige toestand op de momenten dat zij hem wel te pakken kreeg. Dat was raar, omdat hij uh, nou ja, hiervoor drie maandags met zijn moeder belde en gewoon uitgebreid contact had. Hetzelfde geldt voor zijn omgeving. Dus in het asielzoekerscentrum had hij inmiddels russisch talige maar ook andere asielzoekers. Uh, daarmee was hij bevriend geraakt. Maar hij leek zich uh, van iedereen af te keren. En wij vragen ons heel erg af wat er met hem is gebeurd... Uh, dat hij zich zo afkeerde van zijn omgeving. En wat zou dat kunnen zijn? Nou ja, dat is echt allemaal uh, speculatie. Uh, dat weten we dus niet. Het, het zou gewoon kunnen zijn dat hij uh, depressief is geworden... in die uh, um, asielzoekerscentrum vanwege gewoon de onduidelijkheid van zijn lot. Ja... Er wordt ook gespeculeerd dat hij misschien bedreigd zou worden... door de FSB, dat die achter hem aanzaten. De Russische geheime dienst? Ja. En, um, nou, en er is ook een andere uh, onduidelijkheid. Hij had uh, sinds augustus had hij contact met de Russisch orthodoxe priester. Die, uh, daar ging hij één keer per week ging hij daar langs. En... Uh, uh, nou ja, er was contact. En sinds hij contact had met de priester... leek hij opeens zijn omgeving... Uh, minder oog voor zijn omgeving te hebben. Laat ik het zo stellen. Maar we weten daar verder vrij weinig van... wat die priester nou precies voor hem betekende... Uh, die priester heeft aan de Russische media interviews gegeven. Maar okay. de, ik heb hem nog niet gesproken. Nee, bij ons tafel zit ook uh, Rusland-deskundige van Klingerdal, Marcel de Haas. Net even die gedachte dat de FSB, de Russische geheime mm -hmm. dienst, er iets mee te maken zou kunnen hebben. Is dat mogelijk? Ja, uh, je moet natuurlijk wel het punt herhalen van speculatie. We weten niet. Kijk, belangrijk feit is uh, president Poetin komt zelf uit de KGB, wat nu de FSB is, de Federale Veiligheidsdienst. Uh, Poetin heeft in het uh, hele land zijn mannen neergezet... uit de veiligheidsdiensten en andere uh, bijzondere... Uh, law enforcing, diensten, leger ook. Um, uh, wat heel belangrijk is dat onder Poetin III, zijn derde termijn zullen we maar zeggen... is uh, het in de kop drukken van de politieke oppositie. Hij heeft zich mateloos geërgerd aan die demonstraties... rond de parlements en de presidentiële verkiezingen. Je ziet nu dat er enorm veel wetgeving afkomt om, om de politieke oppositie de kop in te drukken. Waar of bij hoorde. Ja, ja, hij heeft daar ook gedemonstreerd, hè, net voordat uh, Poetin weer geïnregueerd werd. En je ziet dus wetgeving op het gebied van hoogverraad. Als te veel omgaan, die, die oppositie, mensen met, met buitenlanders... dan kan je van zo'n hoogverraad worden beschuldigd. Non-governementele organisaties die buitenlands geld ontvangen... staan per definitie uh, bekend als buitenlandse agenten buitenlandse non-governementele organisaties worden verwijderd... zoals Radio Liberty en USAID. Ja, dus er, zijn veel, er, er is veel aan de hand. Maar het is denkbaar dat er, dat er vanuit Rusland druk is uitgeoefend op uh, Dommertof hier. Bijvoorbeeld door die priester van de Russische Orthodoxe Kerk. Nou, dan gaan we heel erg ver uh, natuurlijk met speculatie. Uh, ik zou eerder verwachten, want dat is natuurlijk veel makkelijker voor ze... dat ze thuis wat uithalen. Het Bij lijkt mij niet lief. ondenkbaar dat ze op die familie druk doen. Wat we ook niet moeten vergeten is, een extra punt... is dat hij werkzaam was in een waar raketten worden gemaakt. Dus dan zit je al gauw in de geclassificeerde in de geheime sfeer... van militaire... Hij had kennis die onder staatsgeheim ja, viel, vermoedelijk. Ja. Dus hij staat dan eigenlijk automatisch op nummer één... om beschuldigd te worden van hoogverraad. En dan kom je hier in het westen... en nou, dan krijg je natuurlijk nog meer speculatie. Dus in die zin... En mijn idee is, maar nogmaals, het is allemaal speculatie... Als je ziet dat, dat briefje aan zijn moeder waarin hij zegt van... ja, ik ben eigenlijk een soort verrader... wat heb ik mijn land aangedaan, et cetera... Ja, daar proef ik uit van. Hij voelde heel goed aan dat als hij terug moest naar Rusland. dan zou hij niet alleen, uh, uh, laten we zeggen, als demonstrant uh, gepakt worden. maar ook vanwege die andere dingen op het werk in die raketfabriek. Uh, vanwege hoofdraad. Maar nou, dat, en... dat briefje suggereerde dat hij in Nederland kennis heeft gedeeld. die hij niet had mogen delen? Nou, er stond een soort verontschuldiging van... wat ik gedaan heb is verkeerd en ik heb mijn land verraden. Dat is natuurlijk vreemd als je in de politieke oppositie hebt gezeten. Ja. Uh, nou, het is onder andere goed denkbaar. Ik denk zelf terug aan de jaren tachtig... Uh, uh, he, toen veel mensen, ook veel Nederlandse politiciers uit Nijpels van de VVD. Uh, Irina Kriefnina en andere dissidenten hielpen. En dan wist je altijd dat er druk werd uitgeoefend op de familie. Bijvoorbeeld die man van Irina Krifina de 6. Die werd in elkaar geslagen hmm. door de KGB. Nou, het is ook goed denkbaar dat die moeder van Dormatov dat hij ook bedreigd is, dat zegt ze dan waarschijnlijk niet. Maar dat is goed ik. Het is natuurlijk veel makkelijker... om dat daar te doen, want de FSB wordt niet gecontroleerd... want de FSB is gelijk aan het Kremlin nou, Zelfde Dat blijft het toch merkwaardig... dat hij op het punt stond om weer uitgezet te worden. Er was toch alle reden om hem hier asiel te verlenen... zou je dan toch denken? Ja. En nou zie je eigenlijk een tendens de laatste jaren... dat daar waar de Europese Unie en dus ook Nederland... steeds nauwer economisch gaat samenwerken... we zitten natuurlijk vooral met de olie en de gas met, met Rusland... dat uh, in vergelijking met de jaren 80 in de Sovjet-Unie... dat nou ja, politieke dissidenten. Nou, dat is niet meer zo belangrijk. En hè, er was ook een suggestie van nou ja, hij zou misschien een boete krijgen van, wat is het? Uh, 500 uh, uh, roebel geloof ik. 500 roebel, dus zeg maar een tientje of 20 euro. En dat was er dan. Nou, als je dan uh, bestudeert wat er sinds, zeg maar, mei met de uh, nieuwe aantreden van Poetin gebeurt aan, aan, aan wetgeving en het in de kop drukken van oppositie, dan moet je toch wel ernstig zorgen gaan maken. We hebben dat ook elders gezien. In Oekraïne is er geloof ik ook een opgepakt en, en, en teruggestuurd. Dus hij had wel degelijk wat te vrezen, zegt u? Ja, omdat de algemene tendens is dat de politieke oppositie keihard wordt aangepakt. Ja. Uh, Paul Alexander, heb jij enig idee waarom hij in dat uitzetcentrum is beland... zo snel uh, nou ja, twee dagen voor zijn zelfmoord? Nee, dat is dus ook onduidelijk. Hij is naar het uh, politiebureau van Dordrecht gebracht... omdat hij een gevaar voor zichzelf of voor uh, anderen zou zijn. Dus daar hebben ze hem ter observatie genomen. Hij is op maandag is hij uh, nog door een psychiater of een psycholoog onderzocht. Toen hebben ze uh, bedacht dat hij uh, uh, geen gevaar voor zichzelf zou zijn. Dus er was geen reden om hem uh, naar een psychiatrische kliniek te, over te brengen. Toen hebben ze hem nog op het um, uh, politiebureau vastgehouden. En hij is dan woensdag is hij naar het uitzetcentrum gegaan. Mm. En heeft in die nacht heeft hij zelfmoord gepleegd. Er was geen uh, reden om hem uh, vast te zitten in het uitzetcentrum. Dat is echt de laatste stop voor een asielzoeker. Daarna word je gewoon het land uitgezet. Maar hij verbleef nog legaal in Nederland. Uh, hij had wel een weigering van de IND gehad, van de immigratiedienst. Maar uh, de advocaat was ertegen in beroep gegaan en dan verblijf... Je volgens de wet nog legaal in Nederland. Ja, de TV heeft een onderzoek aangekondigd door de inspectie. Heeft u daar vertrouwen in? Uh, nou, uh, van overheidswegen gebeurt er nu wel heel veel om um, uh, het onderste boven te krijgen. Om um, zoveel mogelijk informatie te krijgen ook. Ja, uh, er schijnt nu ook een nieuw, echt onafhankelijk uh, onderzoek uh, te worden ingesteld. Dat zou dan via een onafhankelijke commissie kunnen, maar ook via de ombudsman. En het is, even is, is dat al zeker? Want dat is voor mij nieuw. Nou, uh, dat heb ik vanmiddag van de advocaat gehoord. Oké, okay, dus naast dat onderzoek door de inspectie... komt er nog een ander onderzoek door de ombudsman of via nou, de ombudsman? Nou, uh, wie dat gaat voeren is nog onduidelijk, maar dat moet onafhankelijk zijn. Oké. Okay. Goed, het is ook nog Ruslandjaar, meneer De Haas. Nederland-Ruslandjaar. Ja, Nederland-Ruslandjaar. Ja, ja. Dat valt ongelukkig samen, of niet? Ja, ik denk dat uh, vooral aan de Nederlandse kant van de organisatie... men dit, uh, dit buitengewoon uh, betreurt. Ja. Uh, het is wel zaak dat we nu eens wat meer gaan, nadrukkelijk gaan kijken naar mensenrechten. En ik, ik heb toevallig gisteren vernomen dat uh, D66 in het parlement... die trom wil gaan roeren van mensenrechten in Rusland, Altijd. wat daar nu allemaal speelt. Ik denk dat dat heel goed is dat we juist in dit Nederland-Rusland-jaar... is zeggen van economie, dat is mooi, maar mensenrecht is er ook. En de handel loopt uit zichzelf al door. Maar we zien, we, het is een zorgwekkende toestand in Rusland voor de bevolking. Okay. En zeker voor de politieke oppositie. En daar moeten we wat aan doen. Dus ook, zeker middels het parlement en, en mensenrechten bespreken. wordt ongetwijfeld vervolgd. Paul-Alexander, dank dat je bij ons was en een goede dienst gewenst vanmiddag. Ja, dank u. Hier is de nieuwsdienst voor de Nederlandse Radio-Unie verzorgd door het algemeen Nederlands persbureau ANP. U volgt een extra uitzending. De tiek is deur gebroken, de tiek is deur gebroken. En dan keken we en dat trap gaat naar beneden. Oh, nu nog vier trainen. Oh, nu nog drie. Het blijft dramatisch om naar te luisteren... de verhalen van de overlevers van de Zeeuwse watersnoodramp in 1953. Morgen daarvan de officiële herdenking... met aandacht voor het leed en de verwoesting. Maar hoe verging het nou de mensen die overnieuw moesten beginnen? Mensen die alles kwijt waren. Een heel aantal van hen begon overnieuw in de Noordoostpolder. En hun verhalen die zijn te boek gesteld. En dat boek verschijnt morgen. Hier aan tafel de interviewer, de samensteller van het boek... Erik Driessen en een van de geïnterviewden... de Jaap Jaap Naaktgeboren. Welkom allebei. Ja Erik Driessen, een verhaal van, uh, ja, van mensen die opnieuw moesten beginnen. Tranen op het land, heet het boek. Maar van waar die titel? Dat komt uit een van de, een van de verhalen. Um, we hebben het trouwens altijd over Zeeuwen... maar het zijn ook heel veel Brabanders. Ja, dat was het zuiden van Nederland klopt, eigenlijk. Ja, ja, waaronder dit verhaal. Ja. Die mensen die waren, die zijn drie kinderen kwijtgeraakt tijdens de ramp... Die, die zijn op het dak beland, het dak is ingestort, zijn gaan drijven op een vlot. Uiteindelijk bij een dijk beland, vlak voordat ze bij die dijk waren. Nou, eigenlijk omdat die vader die, die sprong eraf. Toen kwam er wat bewegingen in de vlot, toen vielen die drie kinderen in het water. Steenkoud, dus die zijn heel snel eruit gehaald, Maar die zijn toch binnen een kwartier alle drie overleden. Die mensen die waren vervolgens natuurlijk helemaal emotioneel kapot. Dus die moesten echt weg uit Brabant. Er is nog een, een boerderij voor gevonden in de Noordoostpolder inderdaad, bij Nagelen. Daar hebben ze weer nieuwe kinderen gekregen en eigenlijk nou, een redelijk normaal bestaan kunnen opbouwen. En die kinderen die vroegen altijd van, uh, ja, heb je nou geen verdriet? Of uh, er werd nooit over gesproken in dat gezin, eigenlijk bij, bij niemand. Nee. Toen zei die vader een keer van, ja, ik heb wel verdriet, mijn tranen liggen op het land. Om aan te geven van, daar huil ik als ik aan het werk ben, ja. weg van, uh, van het gezin. Maar niet samen bij de anderen. Nee. Het is, was voor mij eigenlijk onbekend dat dus een een groot deel of nou een flink aantal Zeeuwen en Brabanders... dus na die watersoostramp naar de noord zijn getroffen ja. om daar een nieuw bestaan te beginnen. En Zuid-Hollanders ook. En, en Zuid-Hollanders ja. ook. Ja, wat, dat, hoe bent u dat op het spoor gekomen, dat dat zo is gegaan? Dat is eigenlijk een vraag. Te, uh, ik ben gevraagd door het Waterschap Zuiderzeeland. Dat uh, was een keer de Dag van de Dijken, geloof ik, afgelopen najaar. Want u kent het verhaal ook niet? Nou, heel beperkt. Ik uh, woon zelf aan de rand van de polder. Ik, ik rijd bijna dagelijks door de polder, maar ja, er was me wel, wel vaag iets van bekend. Dat er een zeeuwen woonden. maar dat, die nou <laughs> dat allemaal al allemaal Ja, precies. Maar dat die nou allemaal door de watersnoodramp daar waren gekomen, dat wist ik niet. Nee. Het is trouwens ook niet allemaal zo, hoor. Er wonen ook al mensen voor de, uit Zeeland ja. voor de watersnoodramp. Maar er is een flinke groep gekomen. Je, ja. je hebt geboren, u, uh, Hoe oud was u toen de watersnoodramp uh, Ik jaar, was zo'n van... acht jaar Acht jaar. Ik ben bij, u... bijna negen. Ja, ja, en kunt u het zich nog herinneren? Ja zeker. Ja? ja, zeker. Hoe ging het bij u thuis? Ja, als, als kind ervaar je dat een beetje al spannend, hè? Ja. Uh, wij, onze boerderij die stond midden in het dorp. Het was in, in Hoekse Waard. En meer, daar was de golfslag natuurlijk minder erg. We hebben wel twee meter water in huis gehad. Maar uw, uw huis bleef staan? Ja, dat heeft het gehouden, ja. ja. ja, ja, ja, ja. ja. Daar was de golfslag gebroken. In tegenstelling tot mijn vrouw, die komt uh, kom van schouwen en Duiveland. En die waren een paar uur van de boerderij af. Toen is die tot en met de fundering weggeslagen. Ja. Dus zo'n verschil zit erin. Net waar je woonde en hoe de golfslag is... Maar het is een, uh, als kind ervaar je dat heel apart. Ik hoorde net in de aankondiging van het water kwam per tree omhoog. Precies hetzelfde verhaal van mijn vrouw. Ze zaten als kinderen te kijken. Hé, hey, het is weer een tree hoog. Het is weer alsof het een spannend kinderverhaal ja. was. Zo werd het door kinderen ervaren. En u vertrok ook? Wij zijn enkele jaren later, ook als, ja, indirect door de ja, zijn we naar Noord-Oosten gegaan. Ja, en was dat, en hoe, hoe was dat? Uh, was dat... Spannend, was dat leuk? Was dat, was dat toch een soort vlucht? Nee, dat is spannend en leuk, geen vlucht. Geen vlucht? Nee, nee, nee, nee. zeker niet. Nee, <kijst> kijk, je zat, er, je zat toen, het waren verouderde boerderijen waar je op zat, er op het oude land, zoals wij het altijd noemen. En je kreeg daarna, daar kreeg je moderne bedrijven, zo dus was je best gelukkig. Maar je ging een hele nieuwe gemeenschap opbouwen. Dat is pionieren. Nou, pionieren, dat is geweldig. Ja, hm. even naar de andere gasten, Marcel de Haas. Kunt u zich de Waatsnoterham nog herinneren? Nou, ik niet hoor, want ik was nog niet geboren. Echt niet? Eh, Jan? <laughs> Nou, uit de verhalen van mijn... Uh, ja, ik kom uit Tilburg. In Brabant speelde dat ook heel erg. Ja, daar waren ze veel zeeuwen die ook naar Tilburg trokken en zo. Dus uh, die verhalen die speelden wel in, uh, in, in onze stad. Want hoe was jij het, toen het gebeurde? Um, ik was toen uh, één. Oh, Oké, okay, ja. dus geen actieve herinnering. Ja, nee, nee, nee, alleen via de verhalen. Erik jij zei net... Uh, de mensen hadden natuurlijk vreselijke dingen meegemaakt... maar er werd niet over gesproken. Was dat inderdaad, is dat wat je in de interviews ook gehoord hebt van mensen? Ja, ik heb heel veel mensen gesproken die eigenlijk voor het eerst hun verhaal deden. Uh, oh bijvoorbeeld, ja? Bijvoorbeeld een man uit Emmeloord. Die, die woonde al met zijn ouders in de Noordoostpol voordat de ramp er was. Maar die ging... Uh, ja, het Noodlot die ging net in dat weekend bij, bij zijn vriendje op bezoek. In Nieuwe Kerk. En uh, ja, dat is het zwaarst getroffen dorps ongeveer tijdens de ramp. Uh, dus die heeft daar verschrikkelijke dingen meegemaakt. Kinderen die voor zijn ogen om het leven kwamen... Huis ingestort, is op een, ook weer op een vlot terechtgekomen en naar een boerderij uh, verder opgedreven. Er zijn uh, tientallen mensen aan komen drijven, ze hebben vijf kinderen moeten begraven. En die, die man die was 18 en dat heeft zo'n diepe indruk gemaakt. Maar toen hij één keer weer thuis kwam, daar was het, uh, ja, de, dat verhaal de, de, dat speelde niet bij de mensen. Ze konden zich dat niet voorstellen wat hij had meegemaakt. Dus nee, ja. die heeft er gewoon eigenlijk altijd over gezwegen. Maar hoe was het dan voor hem om met u dan eindelijk eens te praten? Moeilijk. Hij had er, uh, toen ik uh, daar aan de tafel zat, had hij die spijt van. Dat u was gekomen. de dagen ervoor had hij het heel moeilijk gehad. Maar ja. uh, achteraf is hij er toch blij mee dat hij het verhaal gedaan heeft. Ook veel mensen, die merk ik wel, die, die dat heb ik in Zeeland ook begrepen. Die, die, ja, mensen die willen er nu toch al over praten. Ook omdat ze het belangrijk vinden dat die verhalen uh, ja. bewaard blijven. Ja. ja, ik vroeg me af om welke aantallen het ging. En of er een soort nieuwe gemeenschapsvorming was. Omdat je allemaal bij elkaar woonde. Of was het heel verspreid over de noord oost in ah, Nee, in, of in de -Ooster -Ooster -Ooster. Ja, zo'n ja, soort nou, immigrantenkolonie. Nou, er zijn een aantal wegen. Dat was, wel, dat was een redelijke concentratie, hoor. daar zag je ook de Zeeuwse Gledij nog. Ja, ja. En na verloop van ja. tijd, elk, ja, elke maand nam dat af. Hè. Dan gingen de mensen, dan liepen ze, in, ze liepen weer in burger, zijn we dan. Ja, ja, ja, ja. Maar uh, de, dat is, zijn concentraties geweest. Ja, ja. Maar het is niet zo dat er de Roospotten volledig bevolkt werd door zeeuwen te zijn. En, het, is, het is een piek geweest op dat moment. Ja, ja. Want het waren mensen die waren gewoon hun volledige uh, boerderij kwijt waren. Ja. Dus. Uh, <coughs> Maar ook... Niet alleen de woning, maar ook de, de gebouwen, alles. alles. Hoe was het bij u thuis? Werd over gesproken? Ja hoor. U kreeg wel verhalen ja. van vroeger te horen, want u ja. was 8, 9. Ja. Ik neem aan dat toen ja. u opgroeide. Ja, ja maar uh, wij zijn geen familieleden kwijtgeraakt. En uh, op een moederij zo 'Lang bij de achterdeur is dan, dan kan het veel verdragen. De betekent als dit huis is. Hè. Ja. En dat hebben wij dus niet meegemaakt. Dat, uh, dit is, uh, het, was natuurlijk, het was ingrijpend. Maar ook op ons dorp zijn er natuurlijk 32 mensen, zijn er, ik geloof iets dergelijks, zijn er mensen omgekomen. Ja. Waarvan heel, heel dramatisch hoor. Ik, bedoel, ik weet ook wel, een, dat was mijn vader met een groep, probeerde ze te redden. En was een jong stel, net een boerderij gebouwd. En ze zeiden: Nee, we blijven wel zitten. Het, het, het, we blijven. En ze zijn nog niet weg. Of de dijk begint af te kalven, de boerderij met mensen en al die verliezen door de dijk heen. Ja. En, en, en die mensen hebben ze later gevonden, die verdronken uiteraard. Ja. Dus ik bedoel, dat gebeurde heel dramatisch. Maar ons, ons gezin. Heeft uh, niet veel nog geleden. Nee. Erik Driesen, is dat zo? Naarmate het verdriet dichterbij kwam, is het moeilijk om over te praten? Heeft u dat gemerkt ook in die Dat interview? denk ik wel, ja. ja. Heel veel mensen die inderdaad het hier uh, 60 jaar lang, <coughs> hebben weggestopt. Ja. Zelfs niet met hun uh, kinderen erover hebben gesproken. Want u zei net, ik zat aan tafel bij iemand en die had spijt dat hij mij toe had gelaten. Wat heeft u gedaan op dat moment om hem toch aan het praten te krijgen? Uh, nou, dat ging toch wel, wel vrij automatisch, eerlijk gezegd. Van, uh, hij had zich heel goed voorbereid, dus hij wilde het verhaal ook wel vertellen. Maar, zei... maar af en toe stort hij, stort hij even in, dan werd het gewoon, moest je even vijf minuten wachten en dan, uh, dan ging het daarna wel weer. Ja, okay. ja. ja, Ik stelde maar... bijvoorbeeld het verhaal van dat, er een, dat hij op dat dak zat en dat er een, een baal strooi voorbij kwam met een kindje erop. En dat, uh, dat hij dat kindje, die kreeg het zo koud, die kon die baal strooi niet meer vasthouden. Dus die gleed weg in dat water. En op, net op dat moment keek ze hem aan, dat soort dingen. Ja. Dat, uh, Nee, dat vergeet je niet meer. Ja, maar hoe was die sfeer in die polder? Allemaal nieuwe mensen vanuit Zeeland, maar ook vanuit andere, natuurlijk andere delen van het land. Hoe was het om daar op te groeien? Nou, Alleen maar eigenlijk goede herinneringen. Het is, je moet alles opbouwen. Je begint met niks. Hè? Mijn ouders, uh, met mijn ouders samen woonden wij in, in, op de, oude sta, in de stal van het nieuwe bedrijf. Gewoon in de stal, want de woning was nog niet klaar. En het dorp moest ook helemaal opgebouwd. Daar werd in barakken, was alles nog. En dat was ook wel, was wel spannend. Ik bedoel, je had er alles, een school was in een barak en de kerk was in een barak. En... Voor een kind was het geweldig waarschijnlijk. Ja, wel tuurlijk. Je kon pionieren, je kon rommelen, je kon doen. Het was, het was eigenlijk, uh, ja, dat was een uitdaging. Ja. Maar er moest ook van alles opgebouwd worden. Dat, dat, dat is allerlei verenigingen. Op een gegeven moment had je een dorpje 30 dertig verenigingen. Ja, Dries, is het nou goed geweest voor die mensen om weg te gaan naar het Zeeland en een nieuw bestaan op te bouwen in de Noordoostpolder? Daar kun je daar wat over zeggen? Dat denk ik wel. Er, ja, Van Heimwee was eigenlijk geen sprake. Ze waren vrij snel uh, geacclimatiseerd in de polder. Um... Maar ze konden niet over hun trauma praten? Nee, maar ik vraag me, dat, dat konden ze denk ik in Zeeland ook niet. Vermoedelijk was daar het zwijgen net zo. Uh... Ja, ja, dus dat maakte niet zoveel uit. Dat denk waren. ik niet. Nee. En een nieuwe start, dat was wel goed. Ja. En het was een enorme reis, hè. Zes en half uur in die tijd van de polder naar, uh, naar Zeeland. Dus je was echt weg? Je was echt weg. Het ja. was emigreren in feite, ja. We gaan zo naar onze dichter bij de dag. Maar eerst gaan we nog twee cd's weggeven, want dat hebben we beloofd. Gitarist Danny van Tichelen van Mr. Mississippi is hier. Jullie hebben de reacties bekeken van de mensen die Alle honderd mailtjes doorgespit. Alle honderd. Uh, wie ga je gelukkig maken en vooral waarom? Uh, we hadden een mailtje van Carlijn. En Carlijn was afgelopen vrijdag bij onze uitverkochte release party. En uh, die zei dat ze geen centjes meer had voor onze cd aan het einde. Maar achteraf he, heeft ze wel online een hele mooie fotosessie online gezet. En dat, dat, dat hebben wij toevallig gisteren gezien. Dus we vonden het wel heel erg leuk dat ze geen cd'tje had. Dus worden <laughs> mooie foto's in ieder geval. Als dank voor de foto's krijg zij een, een cd. Kijk eens aan. En uh, voor de rest waren er heel veel mooie reacties. Maar eentje die, uh, die had een heel verhaal eigenlijk. Zou ik gewoon een stukje voorlezen? Dat ja, idee? als het mooi is. Uh, ik wil graag een cd omdat dit een van de unieke bands is... die als luisteraar direct weet mee te nemen, te betoveren en bij je thuis komt... Of op een lomerrijke zondagochtend. automatisch naar je CD of spelen doet bewegen. Zodat je weer kunt luisteren en een band die recht in je hart ingaat. Ja, Kijk. Mooi. Ja, ook dus, leuk uh, voor te lezen. Die vind dit ook uh, zeker een uh, CD. En wie is dat? Uh, Eelco. Eelco Visser. Nou, wij zorgen dat die CD's daar terechtkomen. Ja, Dank goed. voor jouw jury, voor voor voorzitter. Superleuk. Dankjewel. Bij, uh, gaan naar onze dichter, hebben we ook nog? Alexis de Rode. Alexis, goedemiddag. Goedemiddag. Dag. Heel veel onderwerpen voor jou? Inderdaad, ja. Ik heb toch veel kunnen combineren. Nou, dan gaan we naar je luisteren. Alles stroomt. Alles stroomt, zei Heraclitus, en waar gestroomd wordt, wordt gelekt. Olie stroomde over de Afrikaanse akker, het geld stroomde naar ne Nederland en nu druppelt er wat geld terug. Een doorbraak, zo gezegd. Want waar gelekt wordt, wordt doorgebroken. De dijken braken door en de boeren stroomden weg als tranen op het land. En een storm van doelpunten sloeg een gat in het fatsoen. Racisme gussen naar buiten en nu stromen de beelden de wereld over. Want het water in de maatschappij staat hoog. Kinderen druppelen door het vondelingenluikje binnen uit betraande werelden. Een luikje naar een betere toekomst, zoals ook Alexander Dolmatov zocht. Hij vluchtte over rivieren van angst. Bereikte nooit de veilige grond. Voor mensen dichten we de gaatjes in de grens. Maar mensen zullen stromen. De stroom van generaties brengt een nieuwe koning. Verf zal taai als olie over nieuwe doeken gaan. Laten we hopen voor de natie op een stroom van inspiratie. Dankjewel Alexis, prachtig. We zetten het uh, op de website. Dit is de dag nu. daar kunt u ook gesprekken terugkijken... en reacties of ideeën kwijt. Ja, dit is de dag uh, na het zijn einde, althans voor vandaag. Wij zeggen hartelijk dank tegen onze gasten... Hans Marcus, Sam Drukker, Paul van Lange... Jan Forstenbosch, Lisbeth Enneking, Jaap Naaktgeboren... Erik Driessen, Marcel de Haas, Paul Alexander... en natuurlijk de muzikanten van Mister en Mississippi. Zometeen Villa VPRO, Geo Goms, goedemiddag. Hallo, Hebben Thijs. jullie wat moois voorbereid? Jazeker. Uh, wij gaan onder andere praten met Martijn Leijsink. Hij is wethouder van Financiën in Arnhem. Want het verzet van gemeenten en provincies tegen bezuinigende begrotingen... en die kunnen oplopen tot een miljard. Uh, dat, wordt, dat, dat verzet wordt nou behoorlijk serieus. Het aantal lagere overheden dat compromisloos nee zegt... loopt hard op. Met Arnhem voorop. Maar ja, je kunt je afvragen. wat kunnen ze uitrichten tegen die plannen? Ja. Met vork en dorstvlegels naar Den Haag of zo? <laughs> of uiteindelijk toch maar een verwaterd compromis? Of de hele giftbeker toch maar in één keer leeg drinken? Anyway, we vragen het aan de wethouder van het opstandige Arnhem. na de hoofdpunten van het nieuws met Renate Evers. Radio 1. Het NOS-journaal.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 Bij de roof gisteren uit het Catharijnenconvent in Utrecht is niet de hele monstrans meegenomen, zegt de politie. Nadat de dief het kunststuk had weggegrist, ontstond een worsteling met beveiligers en daarna vluchtte hij met een deel van de monstrans. De verzilverde houder voor een hostie heeft een verzekerde waarde van 250.000 euro. De Amerikaanse economie is onverwacht gekrompen... voor het eerst in ruim drie jaar. In het laatste kwartaal van 2012 was de krimp 0,1 procent... terwijl analisten waren uitgegaan van een groei van iets meer dan 1 procent. De daling wordt veroorzaakt door de grote bezuinigingen... in de defensieuitgaven. In de Tweede Kamer wil een nieuwe brief van het kabinet over de toekomst van de EU. Na de toespraak van de Britse premier Cameron over de EU werd een brief geschreven. Maar de oppositie neemt daar geen genoegen mee. De partijen willen meer duidelijkheid over welke taken Brussel moet overdragen aan Nederland. En tot zover het nieuws van dit moment. ANEB Verkeersinformatie er zijn grote problemen op de A2 Den Bosch-Utrecht. Er is een vrachtwagen door de middenberm gegaan bij de brug bij Zaltbommel. In beide richtingen zijn twee rijstroken dicht. En zowel richting Utrecht als richting Den Bosch staat er inmiddels 4 kilometer file. Omrijden kan het beste via de A15. Dan de A27, Breda richting Utrecht. Bij Nieuwendijk, 4 door een spoedreparatie. De rechte rijstrook is dicht. En op de A50, Apeldoorn richting Arnhem. Voor de afrit Hoenderloo 4 door een spoedreparatie. Daar zijn twee rijstroken dicht. Dit is Radio 1, VPRO. Villa VPRO. Tesselblok en Ger Jochems. Goedemiddag, hartelijk welkom bij Villa VPRO. Toenemend geweld in Egypte en president Obama heeft grootse plannen... voor de 11 miljoen illegale immigranten in de Verenigde Staten. Ons buitenlandpanel bespreekt na vier uur het wereldnieuws. Minister Plasterk van Binnenlandse Zaken kan zijn borst nat maken. Gemeenten krijgen steeds meer taken op hun bordje... maar krijgen ook steeds minder geld... Onevenredig en onwerkbaar, dat zegt wethouder Martijn Leijsing van Arnhem. En zijn stad zal dan ook weigeren een akkoord met de regering hierover te tekenen. Hij is onze gast. En in onze wetenschapsrubriek hoort u hoe het komt... dat Siberische volken toch zo vreselijk goed tegen extreme kou kunnen. Uw reacties zijn welkom via onze site villavpro.nl. Dit is Radio 1, Villa VPRO. In Syrië doen zich ongekende gruwelen voor... Het land wordt langzamerhand vernietigd. Dat zei een wanhopige Brahimi. Hij is vn gezant voor Syrië... en hij zei dat achter de gesloten deuren van de Veiligheidsraad. Coeur de Buff is gezant voor de Europese liberalen in de Arabische wereld. Hij is net een paar uur terug uit Syrië. Meneer de Buff, wat heeft u allemaal gezien? Ja, wat, heb ik, wat ik gezien heb, is uh, absoluut uh, interistheid. Uh, zowel op het uh, militair als het uh, humanitaire vlak. Uh, mensen hebben daar uh, ja, werkelijk uh, niets... Uh, de bakkerijen worden uh, gebombardeerd door Assad. Net zoals ook de marktplaatsen. Dus burgers worden echt geviseerd. Zij vluchten dan naar uh, kampen. En in die kampen is eigenlijk uh, ja, zo, zo goed als niets: Geen verwarming, nauwelijks eten, geen medische hulp. Uh, zelfs niet voor kinderen, die, ja, heel kleine kinderen die uiteindelijk door, uh, ja, door bommen geraakt zijn. Dus het is een indrieste situatie uh, ja, die... die, die hoop ik uh, stel hoger op de agenda komt te staan. Meneer De Buff. waar bent u precies geweest? Ik heb uh, mensen uh, gezien, generaals van, uh, en coördinatoren van uh, Dere Zor... van Latakia, van uh, uh, Idlib en van Aleppo. En zelf ben ik ook uh, binnen geweest in het noorden uh, van Syrië... dus de regio van uh, Aleppo. Hmm. Ah. Heeft u iets nog gemerkt van de nasleep van die gruwelijke moord... op die 65 mensen die gevonden zijn? Nee, dat is gebeurd uh, nadat ik al uh, uit Syrië was uh, weggegaan. Dus daar heb ik inderdaad uh, niets van gemerkt. Maar uh, wat wel helemaal duidelijk was... Uh, is dat uh, ja, men er alles aan doet om de burgerbevolking uh, te demoraliseren. Om hen... Uh, ja. Laten stoppen met het steunen van uh, de revolutie. En ja, daardoor de meest gruwelijke uh, daden uh, doet. Inderdaad, van het vermoorden, zoals we nu hebben gezien: van ja, toch meer dan 60 uh, jonge mannen uh, ja, aan de rand van de rivier. tot het bombarderen, wat ik gezien heb: het bombarderen van een marktplaats. Ja. Heel doelbewust op het gedrukste moment van de marktdag uh, in die week, wat uh, ja onwaarschijnlijk veel kinderen, vrouwen en, en, en gewone burgers heeft gedood. En dat zijn gruwelen die het uh, regime van Assad doelbewust op zijn eigen bevolking uh, ja, toepast. U onderschrijft dus de woorden van meneer Brahimi, die VN-gezant... die uiterst gefrustreerd is. Die zegt het land wordt gebroken in stukken gebroken voor de ogen van iedereen. De tragedie duurt voort. Hij is heel gefrustreerd, want ja, hij krijgt geen poot aan de grond... Uh, uh, bij de Verenigde Naties. We, we staan erbij en we kijken ernaar. Ik kan me zo voorstellen dat u met de kennis die u nu meeneemt... wat, wat moet u daarmee? Ja, de grote, het grote probleem is dat de Verenigde Naties altijd werken via regeringen. Dus om de neutraliteit in een conflictgebied te bewaren. Nu in het geval van Syrië moet men dus voor alles toestemming vragen aan Assad. En als men hulp laat binnengaan, gebeurt dat via Assad. Natuurlijk Assad als hij zijn burgerbevolking bombardeert en uitmoordt. Waarom zou hij, zou hij hen hulp uh, laten uh, toekomen? Dat gebeurt dus niet met andere woorden. Alle hulp die van de Verenigde Naties in Syrië binnenkomt, gaat enkel naar de aanhangers van Assad. De andere kant krijgt niets en Assad verbiedt hen ook om hen iets te geven. Dus dat is toch een, ja, een onwaarschijnlijke, uh, uh, dramatische en, en, en ja, uh, absurde situatie. En, en daar hoop ik uh, met, met, met mijn getuigenis van daar geweest te zijn en met, de, met mensen gesproken te hebben, om daar toch ook iets aan te veranderen op een of andere manier. Ja, uh, u, u zegt iets aan te veranderen. We roepen al de hele tijd dat het steeds meer aan het escaleren is... en steeds gruwelijker wordt. Maar wat moet er nu nog eigenlijk gebeuren... voor het Westen iets doet om dat te veranderen, zoals u zegt? Wel, eerst en vooral denk ik dat iedereen die in de hulpverlening zit... beseft dat we op een of andere manier toch met het vrije Syrische leren zullen moeten onderhandelen om hulp daar te krijgen, zodat mensen daar niet sterven. Het kamp waar ik geweest ben, daar had men nog twee maaltijden en men heeft maar één maaltijd per dag. Dus men had nog eten voor twee dagen en dan was het voorbij. Dus we moeten op de eerste plaats zorgen dat die mensen eten hebben en medische verzorging. Dat is het eerste punt. Het tweede punt, denk ik, van, uiteindelijk is is er niet zoveel nodig om uh, uh, um, de, um, de mensen te helpen. Als je ziet dat uh, Assad voornamelijk bombardeert via vliegtuigen, la, geef dan aan die mensen uh, anti, uh, uh, uh, anti lucht-anti-luchtafweer, Zodanig dat die vliegtuigen niet meer durven vliegen over die bevrijde regio's. En dat zal de situatie op zich al dramatisch veranderen. Want oh. wat men ook probeert te plaatsen om zich te organiseren, zowel... Ja, de samenleving als de hulp wordt namelijk door al die bombardementen ten gedaan. Oké, okay, Koer de Buf. Hartelijk dank voor dit gesprek. Graag gedaan. Wij spraken met Koer de Buff, een speciale gezant voor de Europese liberalen in de Arabische regio. Pst, één minuut. Ik wilde eigenlijk graag een kat, maar ik woonde toen nog samen met uh, mijn ex. En die was allergisch, dus er kon gewoon geen kat komen. Ik werkte toen thuis en ik vond het eenzaam. En toen kon ik via via kon ik een uh, oude vakpakket van iemand krijgen. Maar toen vond ik het zielig dat die pakket in, in er eentje zat. Toen heb ik een andere pakket voor haar gehaald. En nog een andere pakket. En toen kwam er nog een pakket. En nu zitten we er nog steeds mee. Ik wil nog steeds wel heel graag een poes. en Inmiddels woon ik samen met een hele leuke jongen die, die ook graag een kat wil. Je, je, mensen die een kat hebben, die hebben nooit last van muizen. En bij, ons, bij ons wemelt het ervan. Maar die katten die moeten wel die muizen opeten, maar niet die pakieten. Dus misschien moeten we wel echt wat tijd investeren in de opvoeding van de katten. Ze moeten dan ook vrij nemen een paar dagen. Ik denk wel dat het met z'n allen moet kunnen. Dat het een hoeft het ander niet uit te sluiten. U hoorde 1 minuut gemaakt door Jennifer Patterson. En meer Dierenminuten en honderden andere minidocumentaires... vindt u op vpro.nl slash 1 minuut. We denken soms dat Nederland het centrum van de wereld is. En misschien oh. denkt iedereen dat wel over zijn eigen land.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 Gisteren hoorden we dat in Indonesië voor veel vrouwen... het wel en wee van hun haar ongeveer het belangrijkste van hun leven is. En dan vind ik vind het wel schokkend wat ze me nu vertelt. Dat veel Indonesische vrouwen daarom ook een witte westerse man willen trouwen. Zodat ze ervan verzekerd zijn dat in ieder geval hun kinderen... het nageslacht er mooier uitziet. Asian women, way we see it. When you marry Western people, uh, many of us say... To, uh, to get a better uh, get a better look of our next En dan nu naar Spanje, het land met de meeste kapperszaken per hoofd van de bevolking. Het is dan wel crisis, maar de kapper houdt moedig stand. Correspondent Lex Rietman stapte nieuwsgierig naar binnen bij zo'n onvervalste Spaanse barbier. Ik loop in het centrum van een tamelijk willekeurige voorstad van Barcelona. Op zoek naar de kapsalon van Maricinta. Richt nou, daartoe daar zie ik de kapsalon van Elena Casorla. En hier kom ik langs de peluqueria Eva Caseiro. De kapsalon van Eva Caseiro. Unisex voor mannen en vrouwen dus. Hier komen we langs kapper nummer 3. Ook unisex, ook voor mannen en vrouwen. Een stukje verderop kapper nummer 4. Peluqueria de Caballeros, een herenkapper in dit geval. Nummer 5, Peluqueros. Tja, en hier is hij dan. Naast het reisbureau, de kapsalon van Maricinta. Hola, buenos dias. Goed, Maricinta, op weg hier naartoe, in een stukje van uh, nog geen vijf minuten, kwam ik wel vijf andere kapsalons tegen. Spanjaarden gaan ontzettend veel naar de kapper. Ik denk dat het que lo dat met het thema van de crisis, het cada vez es moeilijk difícil ir a naar de pero Maar het is wel dat de mujer Española va veel naar de peluquería. Ja, ja zegt ze. Nou, dat klopt wel hoor, want. Uh... De Spaanse vrouwen met name gaan nog steeds veel naar de kapper alhoewel. Maar eens in ik het, ik merk wel dat het minder wordt als gevolg van de crisis. Ja, hakt dat er flink in die, die crisis. Mensen gaan echt veel minder. Bueno, sí, sí. Antes, por ejemplo, las de cada mes, cada dos meses se ha el tiempo de visita. Ja, zeg ze. De klanten die vroeger eens in de maand kwamen, die komen nu eens in de twee maanden. En die vroeger eens in de twee weken kwam, komt nu één keer in de maand. Maar het blijft nog steeds heel belangrijk voor de Spanjaarden en vooral voor de Spaanse vrouw hoe ze eruit zien ik Yo creo que sí. O sea, la mujer ja, zegt Maricinda, de Spaanse vrouw... ...heeft het nodig om zich mooi en goed te voelen. En haar is daar een belangrijk onderdeel van. Hier worden de haren gedroogd van een klant. Komt u hier vaak? Twee keer al maand. Uno para tinte y otro para retocar. Twee keer in de maand komt deze mevrouw. Waarom is het zo belangrijk hoe uw haar zit? Voor mij is het heel belangrijk... vas bien vestida, pero si ...maar als je het haar niet hebt... La ropa que je no sirve para nada. Ja, zegt ze, het is heel belangrijk dat je haar goed zit. Want als je kleding er verzorgd uitziet, dan moet je haar natuurlijk ook goed zitten. Hebt u de indruk dat in het algemeen het haar en kapsels erg belangrijk zijn voor Spanjaarden? Ik creo que mucha gente que se priva de otras cosa's, pero van de la Ja, zegt deze mevrouw. Ik denk zeker dat dit zo is. Dat er veel mensen zijn die, die bezuinigen op andere dingen, die moeten bezuinigen op andere dingen. Maar dat de kapper, een van de laatste is waar ze op zullen bezuinigen. En waarom zou het zo belangrijk zijn? Ga je, je er beter door voelen? Je ja, voel in de ánimo. animo. momento que estamos ahora, elevado, je. kapsel heeft een grote invloed op je gemoedstoestand. En, en zeker in de tijden die we nu meemaken is het belangrijk dat je gemoedstoestand goed zit. Zeg, Marivinta, als ik door deze voorstad van Barcelona loop. ...dan valt me op dat heel veel kleine jongetjes van 2, 3, 4 jaar... ...die hebben dan hun haar helemaal zo uh, omhoog geplakt, helemaal vol met gel. Is dat normaal? Bueno, sí, porque, por ejemplo, el fútbol es uno de los grandes iconos, ¿no? Daar is directe invloed van het voetbal en van voetballers uh, terug te vinden, zeg maar, Licinta, want... Uh, ja, er zijn nogal wat spelers die hun haar uh, zo doen. Ja. ja, ik denk dan aan uh, Cristiano Ronaldo. No, hoor, mijn exactamente. Name. Cristiano Pero Ronaldo. Pero estamos aquí en Barcelona. We zijn hier in Barcelona. Eh, sí, sí. O sea, Gerard Piqué. Nee, Messi uh, heeft, heeft zijn ja, haren niet zo... Uh, ah. die, die heeft niet zo... Sí, uh, sí. Pero también son grandes iconos Sí, sí. Totalmente. Sobre Gerard Piqué, que es muy guapo. O sea, toda esta ah, gente que hará esta Ja, Gerard Piqué. Dat is een uh, ah. hele mooie jongen. En uh, ja, die heeft wel zo'n kuifje, hè? Ook nog een keer de vriend van Shakira. Dus, en dat merk je dus. Ja, sí, en dat vragen ze bij jou dan ook in de ja, sí, sí, claro que me lo piden. Sí, yo, por ejemplo, a mí no me gusta mucho el voetbal, indudablemente pues te fijas en los voetbolistas porque sabes que alguien te lo va a pedir. Ja, dat het maar, ik hou zelf niet zo van voetbal, maar ja, je weet uh, dat als uh, spelers er op een bepaalde manier uitzien, dat uh, de klanten het dan vragen, dus dan moet ik er toch wel een beetje op letten. Ja? Contenta van het resultaat? Nu contenta. Ze ja? is heel tevreden met het resultaat, deze is vrouw. En morgen is Metropolis in Italië, waar Angelo van Schuyk ons haarfijn gaat vertellen waarom al die Italiaanse mannen er toch zo gelikt bij lopen. We zijn più femminucci. Siamo molto più curati adesso. Ceretta, sul viso, sui baff. No, sui baffi, sopracciglia. Ja, zijn più carini. Ormai zijn het meer dan donne. We zijn onderhand vrouwelijker dan de vrouwen, zegt Marco. We werken alles bij. We trimmen het schaamhaar, we epileren onze wenkbrauwen en we harsen onze borst. Dat hoort u verder morgen in Metropolis Radio. Creeps. Creeps. Gemeente en provincies verzetten zich steeds feller tegen het financieel akkoord. dat het kabinet met hen wil afsluiten. De lokale overheden vrezen dat ze straks veel te weinig geld hebben... om al hun taken nog uit te kunnen voeren. Gevolgen bezuinigen op sociale voorzieningen, cultuur... en een stop op de bouw van nieuwe scholen. De gemeente Arnhem is een van de eerste grote gemeenten... die het akkoord definitief naar de prullenbak heeft verwezen. Martijn Leijzing is wethouder van Financiën in die gemeente. Martijn Leijzing, goedemiddag. Goedemiddag. Waar zit nu precies de grootste pijn voor uw gemeente? Nou, De grootste pijn zit eigenlijk in... Um, kijk. Iedereen moet bezuinigen. En we hebben met het Rijk ook al sinds de jaren negentig uh, een hele goede afspraak daarover. Als het Rijk meer geld krijgt, krijgen gemeenten ook meer geld. Maar als het Rijk minder geld krijgt, krijgen de gemeenten minder. Dus ja. gewoon evenredig. Ja, trap, op, en, trap af noemen ze in de uh, tekst. Zo noemen divijfie. ze dat. Ja. Precies. En. Uh, op, op, vanuit die systematiek moeten gemeenten in Nederland... 300 miljoen in totaal bezuinigen op de lange termijn. Nou, dat is al een hele hoop geld, maar daar kunnen we ons prima in vinden. Gelijk, iedereen gelijk zijn aandeel. Maar dan nou zie je dat in het regeerakkoord, behalve deze 300 miljoen... er nog eens bijna 800 miljoen bovenop komt. En dat het voor de gemeente over ruim een miljard gaat. Dat komt er bovenop zonder dat het Rijk taken weghaalt bij de gemeente. Je sterker moet dus eigenlijk nog, hetzelfde blijven doen voor, voor veel minder geld. Ja, sterker nog, taken weghaalt. Jullie hebben er een enorme hoop taken bij gekregen. De uitvoering van de AWBZ, de jeugdzorg, uh, uh, sociale werkplaatsen, noem maar op. Hè, door die decentralisatie hebben jullie enorm veel werk erbij gekregen. Die taken krijgen we er nog bij. We krijgen daar wel ook weer extra geld voor van het Rijk. Maar dat is wel veel en veel minder dan wat het Rijk er nu zelf aan uitgeeft. Dus ook op die taken moet je straks gaan inleveren. Ja, wat merken uw burgers nou van dit akkoord? Laten we even ervan uitgaan dat dit, uh, dat dit doorgaat. We praten zo meteen over de mogelijkheden van uw verzet. Maar eerst even, als dit doorgaat, wat betekent dat? Ik woon in Arnhem, wat betekent dat voor mij? Nou ja, er zijn, is nog, er zijn twee dingen die goed te onderscheiden zijn. Enerzijds krijg je veel en veel minder geld. Maar daar speelt nog iets anders. En dat is een tweede grond van, de, van het verzet die merk je veel meer bij de provincies, maar ook voor de gemeente speelt dat. Het is de zogenaamde wet hof. Die hoor je steeds vaker. Mm -hmm. en, uh, Wij horen hem voor het eerst. Vertel. Ik zal het vertellen. Wij hebben bijvoorbeeld, ik illustreer dat met onze provincie. We hebben in, uh, in Arnhem hebben we de provincie Gelderland. Die investeert heel veel in gemeenten, gelukkig. Die hebben ook heel veel geld op de bank staan. Ongeveer 4 miljard euro. En nou heeft het Rijk gezegd, je mag in een jaar net zoveel uitgeven... maximaal zoveel uitgeven als er binnenkomt. Dat lijkt een heel redelijk iets, maar dat betekent tegelijkertijd... dat de provincie al dat geld wat ze op de bank hebben staan... niet meer mag uitgeven. Nou, dat is natuurlijk ontzettend raar. Dat we in een tijd waarin alle overheden geen geld meer hebben. Wij hier een provincie hebben die nog bereid is om te investeren in de gemeente. Dat de overheid zegt, dat geld mag u niet uitgeven aan de gemeente. Maar dat moet u op de bank laten staan. En waarom zeggen ze dat eigenlijk? Want het klinkt een beetje als de banken. De banken moeten een buffer hebben voor slechte tijden. Maar ik bedoel, provincie of een gemeente is geen bank. Die nou, moet het is het... onder curatelen stellen. Ja, nee, maar... het heeft te maken met, met eigenlijk Europese begrotingsregels. Die zeggen, je mag in een jaar niet meer uitgeven dan er binnenkomt. Maar ja, een provincie heeft een heleboel geld op de bank. Staan. Dat komt in het jaar niet binnen, maar je kun je natuurlijk wel uitgeven. En het is ontzettend jammer dat om dit soort boekhouderkundige regels je dan uiteindelijk een provincie gedwongen voelt om niet meer te investeren maar in gemeenten. Wacht even, dit geldt voor altijd, maar dan komt dat geld nooit meer van de bank af. Uh, je mag op Feiten. een hele... Heel, ja, daar heeft u gelijk in. Voor een deel klopt dat. En heel langzaamaan kun je, je mag nog de komende jaren nog een klein beetje eroverheen. Dus je kunt een heel klein beetje nog investeren. Maar het is, dat is ook het zotte van de regeling. Het is ook niet voor niets dat provincie Gelderland, Noord-Brabant... volgens mij Limburg ook zich daar ook tegen verzetten. Overijssel niet te vergeten. Mm -hmm. maar nu even die kwestie van het gaat door. En wat uh, die plannen, die bezuinigingen, wat ga ik daarvan merken? Nou kijk, we moeten het als gemeente met heel veel minder doen. En wat dan van belang is om te beseffen dat heel veel taken die we als gemeente doen... waar je als burger zegt, nou dat mag wel een tandje minder... Hè? ik bedoel de gemeentelijke balies, de vergunningen, dat soort van procedures... dat voeren we gewoon voor het Rijk uit. Dus mm -hmm. we kunnen daar als gemeente niet zeggen, daar doen we het nou een tandje minder. Uh, dat is wat ik zei. We krijgen niet minder taken, alleen maar minder nee. geld. Maar er moet toch betekent... iets minder. Wat wordt er dat, dan, dan minder? Precies, dat betekent dat je het moet gaan zoeken in die dingen die voor, voor inwoners vaak veel meer van waarde zijn. Dan heb je het over bijvoorbeeld onderhoud aan, aan wegen, onderhoud en groen, maar ook aan allerlei subsidies. In cultuur en sport. Dat zijn natuurlijk. Stapeltaken je... uit, dat, dus ja, dat zijn zaken waar je als gemeente wel zelf over gaat. Dat zijn geen taken die vanuit van het Rijk zijn opgelegd. En waar je dus wel je bezuiniging in moet gaan zoeken. En je zult gaan merken. Twee jaar geleden, met het kabinet wat toen zat, hebben we ook. Ook al veel meer moeten bezuinigen dan, dan evenredig. Ja. Nu dreigt er een nieuwe slag aan te komen... dat verschillende gemeenten echt niet meer weten waar ze het zoeken moeten. Nu zegt u, hè, die, dat was die, die afspraak met het Rijk van evenredigheid. Wat Gerald zei, trap op, trap ja. af. Als het uh, Rijk gaat, bezuinigen jullie ook. En uh, meer en minder, dat moest gelijk zijn. De, uh, terwijl de wedstrijd wordt gespeeld, veranderen ze die regels. Kan je ze niet aanspreken op onbehoorlijk bestuur dat ze ineens... Die, van die evenredigheid nou, afwijken. Dat, dat is grappig dat u dat zegt, want er is een, een, een Rijksadviescollege, die heet de Raad voor de Financiële Verhoudingen. Die adviseert het Rijk. En die hebben afgelopen december een brief gestuurd over het regeerakkoord. En daar zijn ze ongekend fel geweest. Ze hebben ten aanzien van deze maatregelen, hebben ze juist gezegd dat dit Rijk naar onbehoorlijk bestuur. En dat uh, het vertrouwen in het Rijk op deze manier ondermijnd wordt. U moet ze realiseren dat de relatie van gemeente enerzijds, die toch eigenlijk de ambassadeurs zijn voor het Rijk... om maatregelen die het Rijk neemt lokaal te gaan uitleggen... dat de relatie tussen die gemeente en het Rijk enorm onder druk komt te staan... op het mm -hmm. moment dat het Rijk zijn macht gebruikt... om van hun kant afspraken uit het verleden gewoon terzijde te zetten. Is dat de grond om, om naar de, de rechter te gaan? Ik vind dat je als uh, uh, bestuursorganen onderling... Uh, uh, eigenlijk niet naar een rechter moet gaan... maar altijd samen uit moet komen. Maar wat, ja, wat een diplomatiek antwoord. Zeg. Maar daar eruit komen, dat is heel erg simpel. Plasterk, die geeft geen, geen krimp. Wat zijn voor u nou, voor de gemeentes en de provincie... nog de mogelijkheden om dit te keren? Uiteindelijk is de overheid de baas en dan is niet minister Plasterk de baas... ook niet minister Dijsselbloem, dan is de Tweede en de Eerste Kamer de baas. En nee. daar nee. gaat volgens mij ook het debat ontstaan. En wat de gemeente Arnhem betreft is het wel van belang... dat ook in die kamers het signaal doordringt... dat niet alle gemeenten zomaar met deze maatregelen kunnen leven. Nee. Wat is, wanneer is nou het eerste moment... Uh, dat er een, een, een, ja, een onontkeerbare stap gezet gaat worden in dit traject? Moet je mij horen traject? Ja, u, Ik probeer steeds simpele bewoordingen ja, te kiezen. Ja, nee, u gooit ze erin. Ja. Volgt u vooral mijn verkeerde <laughs> voorbeeld niet? <laughs> Um, nou ja, kijk, er is nu al een debat hierover aangevraagd. Uh, het is natuurlijk de uitwerking van het regeerakkoord. Dus ja. ik ga ervan uit dat de eerstvolgende echte rijksbegroting... die, die in, in uh, september, uh, uh, uh, ik moet meteen denken... door een andere dan de koningin, wordt aangekondigd. <gacht> uh, dan, uh, op dat moment lijkt me de de eerste stap... dat je de, de, uh, de resultaten ook in wetgeving worden omgezet. Ja, maar dan is het maar te laat om er wat dan aan is het te doen. Laat, exact. Dat is Heeft er niet dat iets er... geschort aan het lobbywerk... van de Vereniging Nederlandse Gemeenten, de, de, de, de club van jullie gemeentes... In Den Haag? Nee, kijk, ik denk dat het een duivels dilemma is. Want, als je, want u kunt straks de conclusie trekken... Uh, dat zou u kunnen denken als u zo gemeente hoort... Uh, Rotterdam en Den Haag zijn voor, Nijmegen, Ede, Arnhem, Haarlem zijn tegen... dat er een grote verdeeldheid is onder gemeenten. Dat is niet echt het geval. Heel veel gemeenten denken op dezelfde manier erover... maar sommige gemeenten zeggen, er wordt ons zoveel afgenomen... daar kunnen we niet mee akkoord gaan... Hmm. Andere gemeenten zeggen, de VNG heeft voor ons goed lobbywerk verricht... het is iets minder hard dan in het regeerakkoord ja. staat... Het is... en laten we dat maar nemen. En, en je moet van uh, de minister ja of nee zeggen... en daarom krijg je zo'n diffuus beeld in het gemeentelijk landschap. Ja, ja, maar wat betekent er niet mee akkoord gaan? Wat betekent nee zeggen? Hij gaat dat gewoon uitvoeren... Op het moment dat Ja, maar er zijn twee manieren. Ofwel de VNG, dat is de Vereniging Nederlandse Gemeenten... die voor ons gelobbyd heeft en die er op zich goed werk heeft verricht. Hè, want het is echt minder hard geworden dan het was. Op het moment dat uh, wij als gemeente allemaal ja zeggen... dan zal de minister straks in de Tweede Kamer zeggen... kijk, ik heb een maatregelpakket waar gemeenten mee akkoord zijn gegaan. Uh, dat betekent dat uh, je een moeilijkere boodschap hebt uit te leggen als gemeente... want je bent met iets akkoord gegaan. Op het moment dat je niet akkoord gaat, is het risico wat je neemt dat de minister weer terugvalt op het regeerakkoord. Dat ja. is voor gemeente een verslechtering. Ja. Van de andere kant zal het Kamerdebat toch wat heftiger zijn op het moment dat gemeenten zeggen. Ja, dit gaat echt te ver. Ja, tuurlijk. Je moet van je laten horen en je niet zomaar naar de slagbank laten voeren. Dat is duidelijk. Nou, is het, het is natuurlijk nog niet allemaal verloren voor u. Want er is nog een kamer, behalve de Tweede Kamer. En dit moet, of is dat niet zo, ook allemaal nog door de Eerste Kamer goedgekeurd worden. Dat, dat lijkt mij wel. ja. ja. Ja. En daar zit, zit een iets andere samenstelling dan, dan de meerderheid die de coalitie in de Tweede Kamer heeft. Ja, ik, ik vind overigens dat echt iets wat, wat men op, in Den Haag uh, vooral met elkaar moet bekijken. Het gaat hier om de zaak moet die moet speelt. moet toch lobbyen? Zij ja. moeten dat het wel gaat, bekijken. Nou, daar maar daar ben ik op u... dit moment mee bezig, ja. he, mevrouw. Maar uh, uh, ik, ik wil vooral dat men doordrongen raakt, zowel in de Tweede als in de Eerste Kamer, van het feit dat, gemeente, dat een rijk gemeente nodig heeft om ook op lokaal niveau uit te gaan leggen uh, wat, dat dit soort bezuinigingen nodig zijn. Die gemeenten moet je niet verliezen. Nee. En uh, ik wil helemaal niet denken in coalitie-oppositie... in meerderheid en minderheid in de Kamer. Ik hoop ook oprecht dat zowel leden van oppositie als van coalitie... begrijpen dat het verstandig is om met gemeenten verder te praten... om samen tot een akkoord te komen wat wederzijds draagvlak kan, ja, kan krijgen. U, u zegt u bent druk bezig met lobby in Den Haag. Hoe verlopen die contacten? Ontmoet u begrip en zeggen ja, ja, u heeft toch wel gelijk en we hebben het dus bestudeerd eh, dat, dat een Kamerlid dat tegen u zegt en we gaan er wat aan doen? Of heeft u dat nog niet gehoord? Uh, jawel, dat, dat heb ik wel gehoord, maar je ziet al, al vrij snel, dat is natuurlijk ook te begrijpen, maar dat het een politiek verhaal begint te worden. Kijk, CDA agendeert dit nu op, uh, op landelijk niveau, dat begrijp ik ook, daar ben ik ook blij mee. Van de andere kant wordt het daarmee meteen een, een, een politiek ding. Het allerliefste zou ik hebben dat de minister zegt van nou, ik zie dat ik. Uh, met deze koers toch gemeenten en niet vergeten provincies... in mm -hmm. het land gaan verliezen. Maar heeft u uh, daar signalen ik... van dat u dat gaat doen? Op dit moment niet, nee. want uh, op dit oh, moment zeker. loopt de consultatie van de VNG nog. En ja, ik neem aan is, dat die minister daarop wacht. Dat is vrijdag. Hè? Het is zo dat u als gemeente, maar ook de provincies... moeten voor vrijdag aan hun overkoepelende organisaties... Exact. laten weten wie er voor is, wie er tegen is. En dan gaan die, gaat de Vereniging Nederlandse Gemeenten... en de koepel van de provincies, het interprofissie overleg... die gaan daarmee toch nog weer de boeren op. Dus we zitten eigenlijk nog helemaal in het woord... wat we niet mogen gebruiken, traject. Die, die, die, die, die vertegenwoordigers van de gemeente en van provincies en ook van de waterschappen, overigens, die gaan uiteindelijk met de boodschap terug naar de minister. Die zullen zeggen: van nou, op het moment dat 90, 95 procent van hun achterban akkoord is, dit uh, kunnen wij dragen. Als dat heel erg verdeeld ligt, hopen we ook dat er voor onze koepelorganisaties weer onderhandelingsruimte ontstaat om verder te spreken met de minister. Want het doel is uiteindelijk echt om met het Rijk tot een, een pakket te komen dat je ook samen voor durft te gaan. Ja. Uh, wat is voor u. De ondergrens. Wat zou voor. U... Welke toezegging maakt dit hele pakket voor u uh, doorslikbaar? Nou, het, het, het allerbelangrijkste is dat. Um, de trap-op-trap-af-systematiek. Uh, waarvan het Rijk uh, het vorige kabinet al heeft gezegd. Die herstellen wij weer een ere, ja. daar kunt u van op aan... dat die door dit kabinet ook echt geëerbiedigd wordt. Maar dat is voor u heel belangrijk. Dan zou u kunnen ja. leven met te weinig geld voor die extra taken zoals jeugdzorg. Nou kijk, die, die extra taken voor jeugdzorg, op het moment dat het Rijk... Uh, bij ons ook taken schrapt of zegt. Uh, uh, u heeft, krijgt meer beleidsvrijheid om dat op een bepaalde manier uit te voeren. Mm -hmm. dan kunnen we daar natuurlijk best uh, uh, mee uit de voeten. Ik denk als u kijkt naar jeugdzorg. daar gaat een x-aantal procenten vanaf. op het moment dat gemeenten. dat daadwerkelijk de vrijheid krijgen. omdat hun een eigen uh, jeugdzorg. Uh, uh, te integreren. en daar uh, zelf de kaders voor te kunnen stellen. op dat moment krijg je ook wat armslag. om daar vorm aan te geven. Ja. Waar het hier om gaat, is dat het Rijk. Uh, 800 miljoen op gemeenten meer bezuinigd dan via Tramaf. Mm -hmm. de bedoeling is... en daarbij niet zegt dat we iets moeten laten. Nee, en dat is het probleem. Ik zie een kop okay. die aankomen. <laughs> dus het gaat uh, niet alleen om die 800 miljoen die jullie ineens extra voor de kiezen kregen. Maar ook nog eens een keertje over de autonomie van de gemeente. En daar moet ook nog eens een robbertje over gevolgd worden. Nou, exact. Want op het moment dat je. Uh, en, en daar speelt dan die wet Hof weer een hele belangrijke rol. Dat je zegt van uh, probeer uh, gemeenten in hun eigen afwegingen te laten. En ga daar als Rijk niet te veel in mengen. Goed. We zijn benieuwd hoe het afloopt. En uh, we horen hopelijk nog van u. Martijn Leysink, wethouder in Arnhem. Heel en? hartelijk bedankt. En sterker de komende tijd. Dank u wel. De villa is zo Zometeen na nieuws weer verkeer en ster bij u terug met ons buitenlandpanel en met wetenschap. Sport op Radio 1. Zaterdagavond om 7 uur de Divisie AZ Groningen. Voorzet. ja! Hij zit erin! Roda Herakles. Die een flinke redding uit huis moet hebben. En wat doen ze nou dan toch? Nak Pekswolle. En het doelpunt. 2-0. En op plak voor 9 PSV ADO. Daar zit hij erin